Drie uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De aartsbisschop van Los Angeles, José Gómez... heeft een brief gestuurd aan zijn parochianen... over het seksueel misbruik in zijn misdom. Hij omschreef het gebruik, misbruik door priesters van de katholieke kerk... als vreselijk triest en kwaadaardig. Het misdom is onder vuur komen te liggen door documenten... waaruit bleek dat de leiding van de kerk het misbruik... jarenlang in de doofpot heeft gestopt. Priesters die zich er schuldig aanmaakten... werden de hand boven het hoofd gehouden...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 Onlangs trad een nieuwe topman aan, Anthony Jenkins, die schoon schip wil maken. Het stadion in de Amerikaanse stad New Orleans, waar de Super Bowl wordt gespeeld, is getroffen door een stroomstoring. Het licht in een deel van het stadion is uitgevallen. De finale van de Amerikaanse voetbalcompetitie is onderbroken. Er is ook geen stroom op de commentaarposities. De San Francisco 49ers en de...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 Keros nacht van het goede leven. Staat je <totstuk> Gewoon wagen ja, die heeft niks geleden. is van een oud mens geweest dat er nooit mee gereden, heb ik kan niks op het tellje staan. Dan is de gras in nooit niet uitgegaan. Ja. Oh. Uit de ondernet, schijf er en rondom. Ja. Dat is een goede wagen, ja, wijk je ja, op. Ja. Met grote cilinders en een carburateur. En sportieve vellingen achter en voor. In nee, schoonwagen, bij schoonwagen, schoolwagen, ja, die heeft niks geleden. De nee, schoonwagen. Van naap mens geweest, het er nooit mee gereden. Op buiten helemaal geen olie heb ik al niks gelopen. En die wagen, die mögde gij kopen. Klaar de mannen met die bak, die haalt 180, wil ja. Mijn gemakkelijk. van 0 tot 100 en in een seconde. Zo'n kon wagen redde niet gehouden gevonden. Goed, haardgassenbaas trapt hem op zijn sterf, Ja, die wagen is eigenlijk veel meer weg. Man, waar jij het zei, zal ik toch matsen. Ongelogen waar ja, ik sta niet te klatsen. Die schoonwagen, ja die heeft niks gelegen. Die schoonwagen. Of van een oud mens geweest had er nooit mee gereden. Ja. 500 knaken, neem ga je mee. Kijk niet zo hard, ik meen welke ik zei. Oh die kalbanden, daar moet er niet naar kijken. Oh. Je moet niet over kleinigheidjes lopen te zeiken. Oh. Hoeveel zetten? Dat Zet is zeker niet wijs. Zo'n schone wagen vind ik een ergens voor die prijs. Uh. Dat is toch een scheidprijs, verrekte de zot. Ja maar hoezo, Een net dat kapot. Laat ik u één ding duidelijk maken. Oh. Gij doet niet mijn wagen kraken. Ja maar dan raad ik op op Want van die kwatspalaat zei die gediend. In ja, die schoon niks geleid. Het is van een oud mens geweest jij er nooit mee gereden. schoon warrior had jij niks een schoon niks een schoon een niks nooit In schoon van niemand bang. Zeker niet voor jou, dus kom erop maar Meneer zei ik mag me niet lauw, je probeert hem maar gauw. Staat dan niet te staan, anders zal ik hoe eens op uw bakken gaan slaan. Nee, is ja. Dat is gewoon ja die heeft niks geleerd. Nee, ja. van een oud mens geweest dat er nooit mee gereden. Nee, is nee. Dat is gewoon ja die heeft niks geleerd. Nee, van een oud mens geweest, had er nooit mee Een schoonwagen, dat is wagen. Nee. dat is een schoonwagen. Oh, ja, dat is geen gewone wagen. Nee. zeg, dat is een. Dat is schoonwagen. Dat is geen geen geen geen geen geen oh. Een <laughs> Marco Paardenkoper, René van Engeland en Koen van Dam... zijn dit, oftewel, de Koenenridders. Ridders. Nou, volgens mij het leukste trio uit het zuiden. Maastricht, Heerlen. Uh, nou, hopelijk wil ik ze ook eens een keertje langskomen hier in deze nacht. Uh, deze week presenteert... Oh nee, dat is uitgesteld. Deze week zou uh, uh, een, een nieuw jong talent... zijn eerste EP uh, getiteld City Lights... Het presenteren. Dan heb ik het over de 21-jarige Joël Gerté met zijn band. En zijn band heet uh, Ashtray Nuts. Een stem met een rafelrandje heeft die. Het zou deze week gepresenteerd worden in Bitterzoet, maar het is uitgesteld. Hij mag naar de bovenzaal van Paradiso. Nou, dat is toch een, uh, nog een graadje hoger. Lonely Wolf. walking in a bar looked at the moon started out Ik vind dat wel uh, veelbelovend. Dat was uh, Astronauts. Astronauts moet ik zeggen. Uh, Joel Gerté. Uh, lieve luisteraars, mag ik even reclame maken... voor mijn collega's van Goudmijn Radio? Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 op Radio 5... Hè, presenteert Stefan Stassen uh, Verhalen van Luisteraars... door Helene Hummelen opgenomen en verwerkt. Dit is Karo's Goudmijn. Uh, we gaan uh, naar 1962. Roel Kleine is 17 jaar en woont in Tiendeveen, vlakbij Hogeveen. Het gezin Kleine is streng christelijk. Vooral zijn vader is heel streng in de leer. Roel wil graag weg, ergens anders werken. Gelukkig staat zijn vader daartoe, mits hij in de kost gaat bij christelijke mensen. Dus Roel gaat werken bij de PTT in Rotterdam en reist elke week op en neer. Zo ook op 8 januari 1962. Luistert u naar deel 1 van de treinreis. Hier is het treinkaartje, nummer A9152, Hogeveen Rotterdam CS of Rotterdam Blaak. Tweede klas. Ja. Achterop staat de datum: 8 januari 1962. Ja, het kaartje moet je toen afgeven als je perron uh, verliet. Maar ik heb hem nog helemaal compleet. Maandag reden we dus met de trein van Hogeveen naar Rotterdam. En vrijdagsmiddag, het in de middag, konden we weer terug naar, naar huis. Ik zat met meerdere jongens. Uh, nou, die deden het raampje lopen bij bij Hogeveen. Ja, dus wij konden, ik kon zien uh, waarop ze zaten. Dus het was makkelijk instappen. Huh? In uh, Zwolle kwamen er meestal nog wat andere mensen bij. De, daar was ook een meisje, die stapte ook in Solene. Die hadden we een paar keer wel eens ontmoet. Ik had er niet echt uh, contact mee, maar gewoon uh, van lekker kletsen. En die ging naar de kapperschool in, uh, in Rotterdam. Kappersacademie, of ook zo was dat. We hadden geen verkering of weet ik veel wat. Het was, het was gewoon een gezellige meid. Maar wij hadden altijd de grootste lol, want iedereen had er wat beleefd. In het weekend met een of ander grietje of wat ook, ook. Eh, er was altijd zo wat. En soms maakten we ook nog een beetje muziek, want die jongens uit... Uh, Ouderschans, die speelde trompet, ik speelde een beetje gitaar, en soms hadden we het ding bij ons. Te de Frescia, De Shadows, Elvis Presley een beetje. Echt een beetje rock and roll tijd wat toen kwam. We, we vermaakten ons wel. Uiteindelijk in Amersfoort was de eerste stop toen en toen door naar, naar Utrecht. En dat was ook weer hetzelfde, rampjes open, dus degene die wij kenden, wist de prijs, Ah, daar moeten we geweest, hè? En dan was het groepje eigenlijk, helemaal compleet zo, dus met een man nog 7, 8. Ja, enfin, het duurde een paar minuten, we hebben het heen en weer gerangeerd in, uh, in Utrecht. Zo'n beetje rond half tien Zo wel in, in Rotterdam uh, zijn ze eerst. Maar goed, wij, wij sloegen nergens geen achterop. op, ja, Bekeken we, het was een beetje mistig. En, uh, we zijn altijd bezig, hè, heb altijd weer wat te vertellen tegen elkaar. Tot opeens voelde ik een enorme rentrechter. En ik schoot voor ogen. Klapte tegen een van, van mijn collega's aan. En wie weet ik niet. Ik wil weer opstaan. En meteen kwam de grote klap erachteraan. Nou. Toen ben ik een paar minuten... Of nee, een paar seconden. Weet ik echt niet meer waarover ik eigenlijk terecht ben gekomen. Hoe ver. Maar ik leg ergens uh, op, de, op de grond. Ik krabbelde weer in de benen en het eerste wat ik geroepen heb, was... Jongens, eruit, eruit. Waarom was ik zo bang? De trein naar Den Haag, die ging altijd drie minuten later weg... en ging over hetzelfde sporen. Achter ons. Dus ik, ik was echt doodsbang dat die trein erachter op zou klappen. Ik denk: jongens, eruit, want uh, als dat ding er ook klapt, dan is het gebeurd met ons. Kijk, ik, achterom staat er weer een of andere als Jean-Penjoen... En die zegt geen paniek, geen paniek. De spoorwegen heeft overal voor gezorgd. Nou, Ik heb die man vooral gescholden, want ik denk niet dat hij wist... dat die trein naar Den Haag erachteraan komt. We zijn op de een of andere manier naar voren gelopen. Het meisje hebben we ook meegepakt, uiteindelijk. Na een paar seconden was ik dan toch buiten. En het eerste wat ik heb gedaan was niet om me heen kijken. Nee, ik keek naar richting Utrecht en ik zag in de verte zag ik in de meeste zag ik die, die trein uit Den Haag die stond op de rails daar zonder licht aan. Dat was denk ik een, een 200 meter maximaal ik stond in de rechter. Ja, toen zagen we dat het meisje in elkaar zakken uit de, uit de polder. Ja? Daar zijn we wel een paar minuten mee bezig geweest. Maar ondertussen hoorde je allemaal dat geschreeuw. Het gehuil en gekrijs van mensen en die riepen om hulp. Ik keek richting Rotterdam. Door schrok ik me echt wezenloos wat er gebeurd was. Dit verhaal wordt vervolgd. In meer of something happening to me.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 Mr. Jones, do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Een opgave uit 1967, de BG's New York Mining Disaster. Het is 8 januari 1962. Bij Harmelen is een ernstig treinongeval gebeurd. Roel Kleine en zijn vrienden zijn de trein uit kunnen komen... en ontfermen zich over het meisje dat voor kapster studeert in Rotterdam. Ze is flauwgevallen. Dan pas kijkt Roel voor het eerst echt om zich heen. Luister naar deel 2 van Treinreis. Op dat moment was ik ook niet in paniek. Ik was uh, hartstikke rustig. Heel, heel, heel raar is dat. Hè? De meeste mensen waren uh, heel rustig, ik, oh, ik keek om me heen. Het was overal lijken. Dode, dode mensen en tot ver in het weiland. Hè? Op de spoorbaan tot nou, ik, niet veel zijn, zeg maar tot 50 meter in het weiland lagen ze wel. En daar zag ik opeens een man. Zijn hoofd en zijn armen, die kon ik nog net zien. En die riep iets naar mij. Ik kon niet goed horen wat. Maar ik, ging, ik kwam dichterbij. Heb je ook een sigaret voor mij? Ik heb Jackie gedraaid voor, de, voor die man. Die zat helemaal... Die kon je niet misschien. Alleen zijn hoofd en zijn armen, die staken er nog zo uit. Ik heb een Jackie voor hem gedraaid. En... Hij mompelde iets van: ik, Volgens mij heb ik geen benen meer. Zoiets, zoiets hoorde ik. Hè? Maar ik, ik kon niet bij hem komen bijna, want dat was een, nou, anderhalf, twee meter hoog. En allemaal stukken staal en ijzer. Ik kon bijna niet bij hem komen. Maar ik, ik heb het checkje aangestoken. Ik ben uh, toch zo goed en kwaad als het ging naar boven uh, geklommen. Heb hem die sigaret gegeven, heb hem in zijn mond gedaan. Hij heeft ook niet gevraagd om hulp. Ik heb hem ook niet aangeboden. Het was net of we wisten dat dat eigenlijk het laatste was. Enfin, ik ging weer naar, naar beneden ben ik gekloterd. En toen ik op de grond was, keek ik achterom. En ik zag uh, zijn hoofd op één keer wegklappen. En de ogen open. Ik denk, nou, wat is er gebeurd met hem? Dus hij heeft nou een paar trekjes genomen, denk ik. En Ambulances laten op zich wachten. Mensen uit de buurt zijn als eerste ter plekke. Roel helpt ook mee. Hij sjouwt brankaars met doden en gewonden. Heen en terug, heen en terug, weer nieuwe halen. Bij de treinramp in Harmelen zijn 93 doden gevallen. Een, een, een moeder met, met een dochtertje. Maar daar kon ik weinig aan zien, maar die, die waren toen ook al overleden. Eén of twee uur lang helpt hij, terwijl gewonden om hem heen huilen en schreeuwen. Dan wordt hij gewezen op een bus. Ik denk, oh, het moet beter dat ik nou weg ga. Nou heb ik genoeg gezien. Dat is nog steeds het grote dilemma waar je mee zit. Misschien heb ik nog te weinig gedaan. Ja? Was ik me teruggegaan, of oh, was het ook een tas zoeken van iemand... of een, of een ring, of weet ik veel wat. Want overal lagen ook armen, handen, stukken, vingers. Ja? Van alles kwam ik tegen. Ja, dan denk ik, ja, ik had misschien niet in die bus moeten stappen. Ik had nog weer terug moeten gaan, nog weer moeten kijken. Of nog ergens iemand, of wat dan ook. Dat gevoel blijft altijd uh, bij je. Maar Roel gaat na uren sjouwen en één kopje koffie van het leger des Heils... met de bus naar Woerden. Daar wordt hij op de trein gezet naar Rotterdam. In Rotterdam gaat hij meteen door naar zijn werk bij de PTT. Ja, nou, ik, ik, ik, ik moest vertellen waarom of ik zo laat was... Dus ik zei, nou ja, we hebben een treinongeluk gehad. Goed, die uh, chef liep dan weg. En die kwam, een poosje later kwam die weer terug. En die zei, Roel, uh, het lijkt ons beter dat je maar uh, naar je kosthuis toe gaat. En van de week niet aan het werk. En ik, ik ben in het kosthuis gebleven. Maar dat was hartstikke dom. Ik zat alleen op het kamertje. De hele week. Nou, toen realiseerde ik me eigenlijk pas wat, wat er gebeurd was. En toen heb ik ook wel heel veel zitten huilen. Dat, dat weet ik zeker. En mijn eentje. Er werd niet gesproken, ook niet in het kostijs daarover. Er werd niet gevraagd, hoe is het gebeurd? Die hadden die beelden gezien. Hè? Het was toen niet die gewoonte om, om, om te praten. In die, in die tijd praten we daar dan niet over. Je had het overleefd, je had geluk gehad. Hè? Maar het was een doffe ellende die, die week op, op de kamer. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld als, als die week. Roel probeert het achter zich te laten. Maar dat is nooit helemaal gelukt. Het was achteraf nooit een bevredigend iets voor mij geweest. Dat ik met die bus mee ben gegaan. Dat gevoel blijft altijd bij je. Dat ik toch niet genoeg gedaan heb. Roel Kleine heeft nooit meer iets van de NS gehoord. Aanstaande zondag 8 januari gaat hij naar de herdenking en onthulling van het monument in Harmelen. Hij hoopt er jongens te ontmoeten die samen met hem in de trein zaten. En natuurlijk het meisje dat aan de Kappersacademie studeerde.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 It may be empty, oh, weightless, or maybe I'll find some peace tonight in the arms. Angel Randy Crawford, je hoorde Joe Sample uh, op piano. Uh, 2008 was het, geschreven door Sarah McLachlan van het album No Regrets. En u hoorde het verhaal van Roel Kleine, regie Helene Hummelen. Ja goed, luister naar verse verhalen, wekelijks. Caro's uh, Goudmijn, iedere vrijdagmiddag op Radio 5, tussen 2 en 4. En check hun website, daar kun je ook van alles terugluisteren. Goudmijn.radio.nl Ja, ik zag de documentaire Inventaris van het Moederland van Ben van Lieshout... ging afgelopen filmfestival in première en gaat nu in de bios draaien. Inventaris van het Moederland is een film geïnspireerd... door het werk van de Russische fotograaf Sergei Prokudin Gorski. Hij leefde van 1863 tot 1944. En hij wordt gezien als de uitvinder van de kleurenfotografie in Rusland. Nou, De docu begint met de opvatting in tekst dan, eh, van de Amerikaanse schrijfster Susan, Susan Santec... dat je fotografen kan indelen in twee categorieën. Wetenschappers en moralisten. En de moralisten die gaan op zoek naar moeilijke situaties... en ze veroordelen die en ze hopen op positievere... Een positieve verandering. Hè? Terwijl de wetenschappers bezig zijn met verzamelen, categoriseren, ze maken inventaris op. Ze willen de wereld graag zien als een zinnig geheel. Nou goed, die Sergei Prokoudin-Gorski. Nou, die hoorde natuurlijk in het wetenschappelijke kamp. En zijn droom was om zo'n 10.000 foto's te maken van het enorme Russische Rijk. En uiteindelijk bestond zijn erfenis uit ruim 1900 kleurenglasplaten. En de meeste foto's daarvan heeft hij gemaakt op een aantal reizen... die hij tussen uh, 1909 en 1915 maakte. In de gebieden rond de Wolga, de Kaukasus en uh, Centraal-Azië. En dat deed hij in opdracht van de laatste Tsar, Nicolaas II... want die was natuurlijk helemaal niet in de mogelijkheid... om dat hele rijk van hem te bezoeken. En hij wilde ook wel graag eens zien waar hij nou precies uh, tsaar over was... En vandaar dat die reizen dus ook stopten toen de Russische revolutie daar was. Uh, niet veel later zal uh, Prokudin-Gorsky vluchten voor de Bolsjewieken en zich vestigen in Parijs. Dan begint hij een studiootje en in 1944 sterft hij. Op dat moment nou ja, eigenlijk vrij onbekend en vergeten. Nou, Wat fotografeerde hij? Uh, kerken, boten, gevangenen, uh, dorpen, weilanden, monumenten... meisjes, bruggen, bossen, ruïnes, honden, kloosters, hooibergen... arbeiders, spoorwegen, waterwerken, vrouwen, wilde bloemen... leiders, gezagstragers, fabrieken, rivieren, meren, kortom. Nou ja, een ware inventaris. Maar ja, hoe maak je daar nou een boeiende docu van? In de late zomer van 2001 reisde Ben van Lieshout hem na... En He, dus via treinen, met treinen en met boten. En hij keek wat er nog over was. En het, de hele documentaire is zonder tekst, maar wel met een mooie soundscape eronder. En af en toe ook wat zingende dames in klederdracht, He, eh, zoals je net hoorde. Of camerafoto's van iets te lang stilstaande mensen. Ja, je moet ervan houden, eh, vanaf 7 februari in de bioscoop. En de foto's, uh, dat is ook wel leuk, van Sergej Prokurin Gorski. Die hangen samen met het fotowerk van andere Russische fotografen hè, uit die eerste periode. Tot 3 april in het foam, het Fotografie Museum Amsterdam. En uh, hoe heet het? Uh, die de tentoonstelling heet Primrose Russian Color Photography. Maar daar hebben ze nog even. Gaan het mysterie van Emily weer spelen. Uh, Jan Emaus heeft uh, ontzettend een ontzettend lap tekst geschreven. Opgedeeld in drie delen. En u moet we, uh, raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u van alles winnen. Ik heb geen idee wat. Dat, dat ligt aan joker Joker Verhoog. Secretarisse van de radio bij de KRO. Een lieve schat, overigens. Uh, misschien, ja, er zijn nog wat boekjes van uh, Charles van der Broek. Hè, over uh, de liedjes van uh, Cornelis Vreeswijk. En ook nog iets over Volendam. Nou, whatever. Uh, uh, het nummer dat u dadelijk kan bellen is 0800-1121. En hier komt het eerste fragment. Taal. Altijd leuk. Steeds in beweging en verandert per dag. Oude mensen vinden het maar niks, die jongere taal van tegenwoordig. En we moeten bekennen, soms denken wij ook wel eens... hé, hey, hallo, kan je niet normaal doen... Maar ja, wat gisteren normaal was, is vandaag passé, albollig, half vergeten en afgevoerd in de diepe digitale afvalput van miljoenen smartphones. Op zo'n ding tik je HVJ, betekent haal van je. Ja, zeg. Als je nou ook al te lui bent om voluit getikt van iemand te houden, dan ben je dus behoorlijk naar de luie taalvaardige kant afgegleden. Of niet soms, nou dan. Maar ja, de HVJ-tickers denken dan WTF en LOL. Vertaald is dat waar je dus fucking of fucking, zoals anderen zeggen, mee bemoeit. En dat ze zich ziek, ziek lachen omdat je allemaal over hun afkortingen beweert. Veel van die afkortingen hebben een Engelstalige oorsprong. Wij pleiten voor DIS in plaats van LOL. Rot op met je laughing out loud. Wij prefereren. Dit is lachen. Maar goed, erg is het allemaal niet. Onschuldig gedoe. Nee, weet je wat vervelend is? Dat is dat er een soort nieuwe hoogdravendheid aan het ontstaan is. Al een jaar of tien. En daar zouden taalpolitie eens wat aan moeten doen. Nou, volgens mij kan je het nu nog niet weten, maar ik vind het wel heel mooi. Maar bel me vooral. Praten we even. En we gaan we naar nou luisteren. Oh ja, de kik, Ja, is leuk. Zo, dat hakt er even in. De kik. Verliefd op een plaatje. Uh, Goedenacht, Jan Jansen. Maar uh, nou, het is Arnold Jansen, maar dat wij niet... Arnold. Oh ja, heeft ze Frans eens weer niet goed geluisterd. Arnold. Nee, Ronald. Ronald. Nou, nou ja, dan hoor ik het maken. weer niet goed. Daar kan je anagrammaal ook Arnold van maken, hoor. Dus oh, okay. dat gaat ja, ja, ja. altijd overzien. Oh, dat is waar, ja. En Roland is de enige naam waar je er volgens mij in Nederland drie van kan maken. In Nederlandse naam, althans. Roland, althans. Ronald, uh, Ronald en, en Arnold. Arnold. Oh ja. ja. Nou, wat leuk. Dus jij kiest af en toe een beetje zo. En dan, nou ja, goed. Uh, moet ik het goed zeggen? Ronald? Ja, bij minister Lubbers was het makkelijker. Hoezo? Minister Brulbeg. Minister Lubbers. Oh. Minister, minister. Oh, Oké, okay. minister. Brulbes. Brulbes. Oh, ja. Oké, okay. nou goed. Haha. <laughs> Ronald, wie, wat denk, wie of wat denk je dat het is? De Twitteraar. Ja, dat ligt wel heel erg voor de hand. Dat is natuurlijk niet goed, hè? Nee, oh, het is oh, altijd. Ja. Ik, ik denk, laat ik ook eens een schot wagen. Maar <laughs> nee. ik schoten altijd mis. Ja, hè? zo is het, zo is het. Nee, dat is fout. Dus uh, ik ga naar de volgende. Dankjewel voor het bellen. U ook bedankt. Dag. Ja. Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk aan de heer Dekkers, Midas Dekkers. En hoe kom je ja. daarbij? Nou, Midas is een hele progressieve man. Schrijft, uh, ik zag vanavond toevallig een stukje reportage over hem. En uh, hij is bezig aan een nieuw boek, het voor Poep. Dat ligt, hè. Ja? Heeft, je kent natuurlijk Midas Dekkers. Maar hij vertelt ook over, hij heeft nog een faxmachine en hij probeert nu een vereniging op te zetten... Van mensen die nog een fax bezitten. Dat, uh, die, toen heb ik, nou heb ik toevallig ook nog een oude fax. Ik heb ook nog een fax. Nou... En nu wil jullie gewoon het faxverkeer in Nederland bevorderen. Want hij zegt, vanuit, Engeland, of, vanuit België wordt het nog wel regelmatig gefaxt. Maar van, van, van binnen Nederland krijg ik bijna geen faxen meer. Oh, wat en het is een prachtige machine. Het is natuurlijk ook met de lichtsnelheid. even ja. Ja, de ijzeren leuk of, Maar ja. ik, vind dit on, ik vind dit wel bij hem passen. Hij is, een, hij is geen taalpuritein. Maar ik, dit, dit, ja. Oh, nee. ik, ik doe maar een gokje. Ja, het is helemaal fout. Maar ik vond het wel een leuk verhaal. En ik, ik, ik verheug me op het boek van uh, Midas Dekkers. Ja, ja dat, is, dat is nog in de maak. Overigens, zie je vertelt niet wat LOL nu betekent: Laughing Out Loud. Ah, nou, LOL. Laughing Out Loud. Heb, dat heb, heb je ja, dat lol. Want ik, zie het, ik vergeet het ook steeds. Morgen ben ik misschien ook weer vergeten. Ja, WTF, what the fuck. Ja. En uh, LOL, ja. laughing out loud. Ja, ja, nou, ja. Dat zie je heel vaak staan in Twitterberichten. Ja, precies. Dat vind ik ook heel irritant. Dan vind ik dis ja, beter: He, dit, ik, dat ik is lachen. Een, ja. ik, ik begin er nog. Nee, maar, niet. Uh, ik Maar ik heb pech. Ik ja, heb. de volgende gang. Blijf luisteren. Oké. Okay. Dag. Dag. Hier komt het tweede fragment. Enfin, jongelui, we gaan terug naar de middeleeuwen. Wel meer dan 30 jaar geleden. Toen had je jongens en meisjes die niet alleen handig waren met woorden, maar met al die woorden ook nog eens iets konden vertellen waarvan iedereen dacht, verdomd. Dat heb ik ook. Zoals in dat liedje waarin iemand in het donker thuiskomt... met en zonder... Uh, thuiskomt en zonder het licht aan te doen... zijn of haar weg vindt... zonder ergens over te struikelen of tegenaan te botsen. Nou, deze lange zin werd in een liedje fantastisch compact verwoord... door te stellen dat in dat huis... de dingen je vrienden zijn. Pats! In één klap duidelijk. Hè? Duidelijk hoe het voelt. Thuiskomen dus. Of in een ander gezang is een vrouw boos op haar man. Dus die man vraagt, wat heb ik je gedaan? Volgens mij niets. Precies, zegt die vrouw dan, en rijdt weg op de fiets. Tja, het ruimt en de relatie is in een paar woorden helemaal neergezet. Kortom, we hebben een aardige traditie als het gaat om het vertalen... van alles wat ons bezighoudt in pakkende, compacte beelden. Je zou hopen dat die traditie zou worden voortgezet, maar nee... WTF is er gebeurd met onze tekstmeisjes en jongens. Ze kakelen maar raken, het gaat over niks. Taal is verwoorden tot een mistgordijn. Op muziek gezet. Naar nou, 0800-1121 als je denkt te weten. En wij gaan luisteren. Oh, leuk uitje van uh, Verkoopse de Bie. Top. Van haar maar blijkt geleend Zij heeft een trolling aan de hand En krijgt op rond een lekker pand En op de dam bij het monument Zit je geweldloos op je krent Je versiert een eindeloze meid Maar raakt eraan een neger kwijt En je weet het nou En je voelt het nou telefoon, Adrie. Goedenacht, Adrie. Ja, hallo. Ik kreeg gewoon een ingeving in één moment. Nou, kom op dat maar. De, nou, dat de dingen in de kamer plotseling veranderen. Ja? Dus ik dacht aan bouwde de Groot. Nou, dat was wel iemand. Dat was natuurlijk uh, hoe heet hij nou? Uh, uh, Lennart Nijg, die uh, vaak zijn teksten schreef. Die, die had echt een, die kon fantastische teksten schrijven, toch? Ja. ja. Nou, daar, het, het, het gaat... Je zit wel in de goede richting. Ik denk wel dat je... Maar helaas, Adrie, het is niet, uh, verder niet goed. Nou, de goede richting is toch ook een prijs? Ja, dat vind ik wel. Ja. Hé, <laughs> hey, leuk dat we je weer even gesproken hebben. Goeienacht, hè? Ja, oké. Okay, Doei. Ik ga uit de radio. Oké. Okay. Uh, Anne. Ja, Adeline. Ja. Adrie komt uit wees ben jij drie Driemond. Volgens mij ligt dat tegen elkaar aan. Ja, misschien kunnen we nog gezellig samen rappen of zo. <laughs> Jij dacht dat het rappen was. Ja, ja ik ben half, half in slaap, hoor. Maar ik, <laughs> ik had ook niet verwacht dat, dat, dat ik er doorheen kwam. Want het is een oud nummer van Casa Luna. Ja? En ja. idee deed ik vaak wel eens... Nee, vaak heb ik wel eens één een gebeld. Ik wil ik nog een keer bellen. Ja. En toen ja. lukte het niet. Maar ik zat eigenlijk... Ik zit op de automaat, nou, ik wil zo graag zo'n knijpkap, maar die, die kan je toch niet winnen, hè? Nee, want die zijn op. Ja, en ik heb het ook fout, hè? Je hebt het ook helemaal fout, ja. ja. Nou, goed. Dus ik hoef, ik je... hoef niet huilend die slaap te vallen. Nee. Anne, het lijkt net alsof je ook al ligt terwijl je nu praat met mij. Klopt dat? Nou, ik ben net even uh, overeind gegaan, maar eigenlijk... Uh, oh. Ga maar uh, gauw weer plat. Ga ik weer plat, ja. Oké, okay, we gaan het door naar het derde fragment. Hey, bedankt voor het bellen. Dag. Oké. Okay. De hele misère zette in met blauw, blauw en nog eens blauw... van die zanger wiens achternaam nogal rijmt op die kleur. Elk zaaltje joelde blauw mee, maar moest bekennen... alleen maar te kunnen gissen naar zoiets als een bedoeling... achter het gezongene. Dat was ergens in de jaren negentig. Toen b-schrijvers dat blauw hoorden, moesten ze gedacht hebben... oh, maar dat kan ik ook. Dus met kare vrachten werden ze over ons uitgestort. De holle kreten die ons als parels werden verkocht... was altijd wel iets met een kust en dus onbewust. En als het niet blauw was, dan wel rood en het regende hard. Veel harder dan we hadden konden. Of het was erg stil binnenin iemand. En voortdurend durfde niemand hardop te zeggen... wat bedoelt u nou eigenlijk, kunstenaar? kunstjesmaker kunnen zo'n vraag nooit beantwoorden. Ach, het zal wel overgaan. Hoewel, een van de topmensen in dit genre heeft gedreigd... dat hij met een nieuw album komt. Benieuwd zijn we alvast naar de titelsong. Groen Weerlicht? vermomde wensen? Laveloze liefde? Of toch maar gewoon in de branding van mijn passie? Nou, we zullen zien als het maar niet hoeven te horen... 0800-112. Als u het denkt te weten. En uh, Alabama Shakes. Even een klein stukje. Eh, dat hoorde ik bij de film Silver Linings Playbook. Eh, lekker nummertje. Nico. Goedenacht, Nico. Ja, goeie... Goeiedag. Nee, goeienacht. Goeienacht. Of heb je alles omgedraaid? Ja, ik draai... Ik ben een beetje van een omdraaier. Ja, ben je overdag slaapje en is nachts uh, lekker rustig uh, leef ja, ja, zo niet maar dan. Ja, komt eventjes voor, ja. Volgens mij ben jij, ben jij een verse beller, Nico? Ik ben een verse beller, ja. Ja, oh, leuk. Oh, zijn het meestal geen... Nee, <laughs> Meestal altijd ja, dezelfde. Altijd maar ik vind het leuk. Vers bloed. Hartstikke goed. Oh, okay. <laughs> Wie denk jij dat het is, Nico? Nou ja, ik hoorde iets van uh, op de fiets. En ze deed niets. Of hij deed niets. Dat lijkt me een tekst van Ramse Oh, Dat weet ik niet of het zo is. Maar, uh, uh... Dat komt vooruit een liedje van Ramses. Oh, Dat zou goed kunnen. Nou, Leuke tekst. Ik, uh, maar het is niet het goede antwoord. Want we moeten iets oh. hebben die, die dat juist niet doen. Zoek een mooie tekst te schrijven, maar je mag niks oh, meer... Oh, ja, heb ik het niet goed begrepen, ja, ja. dat ik alles omdraai. Ja, zie je ziet inderdaad, inderdaad, nou goed. Eh, nou, oké. Okay. Ik ga door naar de volgende bellen. Goeienacht nog, hè? Dag. Oké, okay, doei. Hai. Saida? Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Nou, ik vind nog een beetje nacht, hè. Pas om vijf uur of zo zeg ik morgen, vind je? Oké. Okay. Waarom ben jij nog wakker, Saida? Eh, uh, ja... Een beetje door. Dus uh, even opstaan, even wat drinken. En heb je de radio aan en dan zet je te luisteren. Juist. En, en toen hoorde ik een stukje van uh, jullie tekstjes van WTF en LOL. Ja? Zeg me allemaal niks. Want ik twitter nooit. Dus, uh. Nee, nee, nee. En ook niet op je, op je uh, WhatsApp of sms'en doe oh, je ook... dat doe ik allemaal. Niet, ja. Als ik wil twitteren, ga ik naar buiten. Hoe bedoel je? Met mensen, ik ga die achter als die dingen zitten. Dat oh, heel was. hartstikke goed. Ik hey, ben je... Je met al die elektronica. Ja. Moet jij morgen er vroeger uit of niet? Nee. Jij mag lekker uitslapen. Juist. Heel goed. Nou, uh, ik zou zeggen, wie denk je dan dat het is of wat wij bedoelen? Bluf, want ik, ik begrijp hun teksten nooit. <laughs> Nou, ja. Het laatste plaatje vind ik wel mooi, <laughs> Oké. Okay. dat is ook niet van hun, geloof ik. Nou, dat is wel. je hebt het helemaal goed, hartstikke okay. goed. Je had ook Marco Borsato mogen zeggen, maar uh, Bluff is uh, helemaal goed. Dus uh, blijf aan de lijn, Saida, dan uh, krijg jij een uh, cadeaupakketje. Oké, dank je Blijf even aan de lijn, dan noteert uh, Francis uh, je gegevens. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, dank voor het meedoen, hè? Geen dank. Dag. doei. doei. Uh, nou wil ik iets laten horen, uh, want ik, had, ik, ik, ik, ik las deze tekst van um, uh, heet die, Jan Hemals. En Ik zei, uh, uh, durft er nou niemand hardop te zeggen, wat bedoelt u nou eigenlijk? He? Nou, er is wel iemand die dat al een, een tijdje geleden gedaan heeft in het theater. En dat leverde, uh, ik vond het hilarisch, uh, Theo Nijland. En die gaat die plaat van Bluff nog eens eventjes heel goed bespreken. Ik heb ooit een... CD van Bluff gekocht oh. en um, de, ja, die zanger heeft een fantastische tuin, die Pascal, ik vond het echt gedreven, goede, echte, sympathieke jongensmuziek en ik heb het thuis in de cd speler gelegd en uh, ik heb mij verwonderd. Uh, ik heb nu nog gekozen voor het nummer Aan de Kust die dit sympathieke voor voorgoed op de kaart heeft gezet, uh, laten we eens even luisteren en kijken wat het zo oplevert. Okay. Ja, maar hoor. De zee slaat een diepe zilte zucht. Dat is een dubbele alliteratie. Al eerste zin poplietje vind het heftig. Persoonlijk, maar goed. Oké, okay, ik gok nog even op. Ja, het is in Zeeland, dus de watersnoodraam, zeg maar. <laughs> ja. Over het vlakke land trilt stil de warme lucht. Trilt stil de warme lucht. Ja, ik zou, ik zou toch zeggen dat als de zee een diepe zilte zucht slaat... dat we nog een luchtverplaatsing Die gaat. Het slaat in. soms onverwacht, maar zeker op de vlucht... Onverwacht, maar zeker op de vlucht. Hoe doe je dat? Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht. Kan een alarmfase 2 nauwelijks nog berucht zijn? Ik weet het niet. Is berucht hier niet gebruikt als rijmwoord op zucht en vlucht en urgt en dat voorwoord? Ja, men weet het niet. Nee, ik weet het ook Het is trouwens, dus men weet het niet. Niet berucht, dus grammaticale fout. Men zwijgt van wat men hoort en ziet. Je zwijgt over wat je hoort en ziet. Maar goed. tweede grammaticale fout. Oké, okay, nu komt het bij de gooi. Ja. Goeie zin. Waar de mensen onbewust zin in Mosselfeesten krijgen. Krijgen jullie wel eens onbewust zin in Mosselfeesten? En van ja. eten slechts nog zwijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Ja, is dus het is blijkbaar niet mogelijk. Als ze zat zijn en voldaan. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dan weer rustig oh, slapen gaan. Ja, ik snap het nu. Volgens mij hebben ze dus blijkbaar gehoor gegeven aan die onbewuste trek in onze En daar heel veel bij gedronken en ervan. we ja. ja. er zijn allemaal in slaap gevallen. We zien er ook Dit vind nog steeds mooi. Waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. We spreken Duitsers onbewust Duits. We spreken het toch gewoon Duits? Kom op, nou, Zeg. Geef dit. De ketting is gebroken. Onbewust als Hij was. En daarom het. We zijn verbrand, ja. maar er is niets aan de hand. Oh, er is niks aan de hand! <laughs> dat je eerst helemaal meeslepen, dat is ook niet de rij rond. zingen vlissingen zwaar en moedeloos verlaat. De haven is verlaten want er is nog maar één. Verlaten Zei ik dat ik jouw neus een kleinoot vond Ik zie een rood en wezig ding Met gaten waar je praat en je kijkt Waar het je eet Tussen je ogen en je mond Pan met zoek is geen stil leven meer. Weer gewoon een pan met zoek, waarvan we gisteren al aten. En als we nog bestaan, dan. er zijn nog wel uh, Nederlandse zangers die uh, echt kunnen schrijven, echte zinger-zangers zou ik maar zeggen, zinger -zang nee, zinger-songwriters, zinger-zangschrijvers. Ah, Theo Nijland, held. Tot zo na het nieuws.